Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien zit er goed nieuws in de persconferentie volgende week. Het OMT adviseert om horecazaken, musea, theaters en bioscopen weer open te gooien. Waarschijnlijk tot 8 uur s avonds. Het kabinet moet er nog wel een knoop over doorhakken. Kroegbazen uit Amstelveen hopen in ieder geval dat ze weer open mogen. Zij hebben vandaag de noodklok geluid. Letterlijk was te horen bij de lokale omroep. Nou, de klokken luiden omdat het nu echt hoog tijd wordt om open te gaan, ook met de horeca. Ik neem aan dat ze dit in Den Haag ook horen en anders zal zeker een van de wethouders dit signaal nog een keer doorgeven richting Den Haag. Dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Op de A1 bij Borne in Twente is een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. Het gezin dat erin zat kon op tijd wegkomen. Niemand raakte gewond. De auto is helemaal afgebrand. Amerika heeft een vrachtvliegtuig vol munitie naar Oekraïne gestuurd. De Amerikanen willen Oekraïne zo helpen om zich te verdedigen. Er is al een tijdspanning op de grens met Rusland. Dat land heeft daar honderdduizend militairen staan en andere landen zijn bang voor een inval. In Twente krijgen sommige boeren ineens bezoek van de politie. We zien helaas hier ook in het buitengebied meerdere nou ja, grote schuren wat leeg staan... en waar criminelen gewoon heel veel interesse in hebben. Volgens de politie is één op de acht boeren wel eens benaderd. Want zo'n schuur of stal is een mooie plek voor een drugslab. Deze boeren hebben nog geen crimineel op hun erf gehad. Maar wel is dat hier vreemde auto's en dan draaien ze weer en dan gaan ze weer weg. Ik ben zelf persoonlijk nooit benaderd dus. Maar wel even, wil je nog een keer ruimte over hebt voor iemand voorstelling van dit of dit. Ja, dat gebeurt dan wel eens een keer. Dan zeg ik ook vooral, het hoeft mij niet. want Ik wil wel een beetje beheer over mijn eigen dingen houden. De politie gaat langs om drugsbendes op te sporen, maar ook om de boeren te waarschuwen en te helpen als ze wel hun schuren verhuren aan criminelen. Stel ze zouden erin zitten in de criminaliteit of ze zijn onderdeel van zo'n proces waar ze eigenlijk wel uit willen, maar niet durven. Dan is dat voor die mensen het moment om te zeggen van nou, ik heb hulp nodig, help me alsjeblieft. Tot nu toe heeft de politie nog geen drugslabs ontdekt. Het weer, het is bewolkt en er kan wat motregen vallen. Het is 6 of 7 graden. Morgen grijs, maar het blijft wel zo goed als droog. En ook dan een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knoop in Zaandam. Daardoor 2 kilometer file met 10 minuten vertraging daar. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Ik dwal op door de stilte van de nacht. Ik sta wat doelloos om me heen. Ik heb de hele dag op al gewacht.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 It's gone, it lazy There's no We best watch Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende, Fred Heij. En dat allemaal hier bij ZFM. Met entertainment voor jou. Tot de klokjes van 7 uur. En natuurlijk tussen 5 en 6. Ja, Hij is hier aanwezig, Geo Swiggers En eh, dan gaan we dadelijk eventjes ja, mee van start eigenlijk. Even kijken, we gaan verder met Jannes. We draaien nog even een plaatje van Jannes. En nog steeds zijn we samen. En eh, verzoekjes zijn ook welkom eventjes naar de site zfm, zfm artiesten.nl daar moet je naartoe Dromen zijn niet altijd een illusie Want elke dag word ik wakker naast jou Veel geluk en eigenlijk nooit ruzie. Jij bent verdiept, ik mijn hart al verder Ja, nog steeds en we samen. En ik zal voor altijd naar jou staan. Kent mij en mijn diepste verlangens, geef me kracht, weet wat ik nodig heb. Dit gevoel is niet te omschrijven. Ik leef mijn droom sinds dat ik jou ken Ja.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 was je dan, Jannes. En nog steeds zijn we samen hier bij ZWM Entertainment voor je tot klokjes van 7 uur. En uh, ja, als je een verzoekje aan wil vragen of je wil eventjes uh, meekijken, dat kan ook in de studio. En dat, uh, dat kan allemaal via zfmartiesten.nl Daar uh, even op het linkje klikken, uh, meekijken en uh, dan komt het helemaal goed. En even kijken hoor, ik heb nog een, uh, een, een plaatje klaar staan En dan uh, gaan we Gio een beetje installeren hier al. Dennis Jones en... Uh,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 Doe te weten dat het nog wel kan. De tijd die gaat langzaam en niet vlug De Entertainment for You, zaterdag gast. Ja, en hier is hij weer in de, in de studio aanwezig. Gio, zwikken. Gio, een hele goede middag. Een hele goede middag. Ja, daar ben je weer, hè? Ja, een ja, tijdje ja, geleden ik, alweer. Ja, dat is een Echt? tijd geleden, want uh, ja, we hebben, we hebben je zien groeien. <lacht> een beetje de baard in de keel gehad. En, uh, ja, ja, ja. ja. <lacht> we hebben een eerst de weer hier ook uh, ja. geweest. Hè? Ja, ja, klopt. Hé, hey, um, ja, hoe gaat het bij jou? Bij mij gaat het supergoed. Ja, wel minder natuurlijk dat we niet kunnen optreden. Maar goed, dat uh, moeten we nee. maar voor lief nemen. Ja, helaas. En ja. voor de rest, ja, uh, ik focus me helemaal op school en dat soort dingen. Dat gaat gewoon uh, Ja, dat gaat lekker. ook lekker op school. Ja, goed. Ja, ja. ja want hier, ja, daar heb je ook nog zo'n, denk ik. met de, Tenminste, ze zijn weer begonnen, maar nog niet uh, volledig? Of, uh... Ja, ze zijn wel... Uh, Volledig, dus aanhalingstekens begonnen. Ja, want als er één een, of twee ziek zijn... dan moeten jullie allemaal naar huis, geloof ik. He? Nee, nee, Zoiets, nee. nee. Ik zit dan op het mbo. Maar ja. uh, ik doe dan sport en bewegen. Oké. Okay. En dan sommige dingen, ja, dat, dat kan gewoon niet. Ik bedoel, uh, onderdelen bijvoorbeeld, kinderen lesgeven... of uh, ouderen begeleiden, of weet ik het wat allemaal. Dat, dat gaat gewoon nu niet. Nee. Maar in ieder geval, de muziek ja, die gaat gewoon door. Ja, dat wel. En uh, ja, ja, wie heb je achter je, achter je staan momenteel? Uh, natuurlijk, Sacha Brouwers. Dat ja. Is, uh, ja, wat is het eigenlijk niet van me? <laughs> het is mijn zangcoach, mijn manager. Uh, ze doet mijn koorwerk op mijn liedjes. Ik heb natuurlijk ook mijn lieve oma's. Die ja. zitten hier ja, achter ja, me. Ja, ja. Uh, pff, ik heb natuurlijk een platenlabel, Ronald Fisch. Uh, ja leuke video's waar ik mag opnemen. Eigenlijk van alles heb ik. Ja, want, uh, Niet meer met uh, Anthony Holskund. Ja, ja, ja ook wel. Maar dat, dat is gewoon... Uh, uh, ja Nu gewoon wat minder. Want hij heeft gewoon zijn ding natuurlijk. Ja, gewoon qua ja. uh, artiest zijn. En ik nu uh, mijn ding. Hey, jij hebt een nieuwe single aangebracht. Gevaarlijk spel. Klopt. En, en uh, hoe is het uh, idee ontstaan? Wie, uh, wie heeft jij daartoe gebracht... om uh, dit nummer... Ja, te zingen eigenlijk. Nou ja, we hadden natuurlijk eerst uh, uh, Laat Je Gaan. Daarna kwam Laat Mij maar Lekker Dromen. Ja. En dat waren alle twee zeg maar een uh, liedje met een knipoog. Ja. En toen, uh, ja, je moet natuurlijk altijd wel wat nieuws op de planken hebben. En wat nieuws uh, uitbrengen. Ja. En uh, toen kwam uh, Ronald, Ronald Vies, Die kwam met iemand, uh, Ronald Verstappen heet het beste man. Die had dit liedje geschreven, voor mij. En die had het naar me toe gezonden en eigenlijk... Ja, niet echt heel erg naar de tekst geluisterd. Gewoon een beetje meer van uh, licht goed in de oren. Kunnen mensen het makkelijk meezingen? Nou, dat was het geval. De muziek, dat was niet echt mijn ding. Want het was een soort uh, ja, Jeroen van de Boom-achtig liedje eigenlijk meer. Ja. En toen uiteindelijk gingen we naar Sonic Solutions. En toen... Uh, ja, die heeft het eigenlijk gewoon een beetje gemaakt... Nou, een beetje. Die heeft het gewoon gemaakt wat het nu is. Ja, want het is uh, toch wel iets anders als... Uh, uh, ja, waar je eigenlijk ooit mee begonnen bent. Ja, dat ja, is toch uh, nou, ja, ja, Ik ja. bedoel, uh, je zag het natuurlijk al met het Laatje gaan. Zeg maar, dat een tekst met een knipoog en ja. lekker de, de biet erin. Ja. En dat soort dingen. En daar voel ik me gewoon lekker bij. Ja, Oké. Okay. Hey, uh, ik, ik heb hem klaarstaan. Gevaarlijk spel. Uh, we gaan hem lekker draaien. Helemaal top. het. Ja, Joh, wat kan jou toch schelen? Ik kan de nachten niet meer slapen Denk alleen nog maar aan jou Hoe we lachen, hoe we vrijen Schrijf me op, want ik ben gek van jou Ze ligt naast me waar ik van hou Toch denk ik nu aan jou Is het lust of is dit liefde? Hou me vast, want ik val hard voor jou Ik speel gevaarlijk spel Geen... Ik speel gevaarlijk spel. Ja. Leuk liedje, toch? Ja, mooi nummer, hè? Ja. Nee, een leuke clip ook erbij, ik heb het natuurlijk bekeken. En uh, ja, je groeit in de muziek. Ja, nou ja. bedankt. Ja, dat uh, dat moet leer. je natuurlijk blijven doen, hè? Ja, ja. Nou ja, uh, ja ik, ik hoop voor jou wel in ieder geval. En, uh, ja, ik hoop je natuurlijk nog vaker terug te zien en te horen. Dat sowieso. We blijven, we hopelijk, blijven leuke uh, dingen doen. En hopelijk natuurlijk ook uh, ja, hier en daar een hitje. Doe? Ja, ja, ja. ja. ja? Hé, hey, um, komen we eigenlijk bij het vorige nummer. Laat mij maar lekker dromen. Ja. Uh, ook een leuke clip. Ook, ook, ja. ook. Hele ja, leuke uh, clip. Eigenlijk een beetje uh, hetzelfde soort genre, zeg maar. Ja, alleen met het verschil dan dat uh, deze gemaakt is dus bij uh, Bram Koning. ja. Ook niet de minste natuurlijk. En ik ben gewoon blij dat hij me heeft benaderd. En dat hij het leuk vond om een uh, liedje voor me te maken. Oké. Okay. Ja, en, en wat, uh, wat, uh, het schrijven van het nummer. Uh, heb jij daar ook uh, inbreng bij? Of? Nee, dat laat ik lekker aan de mensen over. Maar wel de muziek, zeg maar. Ik wil wel erbij zijn als mensen het afmixen en dat soort dingen. Of uh, zeggen van ja, dit is wel leuk. Ik heb gewoon in het begin altijd wel iets in mijn hoofd van... oh, dat zou wel leuk zijn, zeg maar. Ja, en als je dus ergens niet mee eens bent... Uh, ja, dan kan ik dat gewoon zeggen. Want ik bedoel, ik ben wel degene die het moet zingen natuurlijk. Ja, ja. En als, uh, in dit geval dan met dit liedje Bram... of Joris van Sonic Solutions... of maakt eigenlijk niet uit, gewoon een producer tegen mij zegt van... joh, misschien is dit wel leuk en die laat dan horen. En ik vind het dan ook wel uh, beter dan mijn eigen idee. Ja, waarom niet? Gooi het ja. dan maar daarin. Hey, en, uh, wat, uh, ja, we hebben wat, uh, wat, wat dingetjes kunnen lezen... ook op, uh, uh, bij de collega's van Show News en zo. Uh, ja, ik, ik, ik kreeg, kreeg eigenlijk uh, het verhaal te zien... over uh, ja, jouw verleden eigenlijk. Uh, over, over je vader. Oh, dat. Ja. Ja, ja. ja. Ik zat even na te denken. Ja, nee, ja. dat, dat, dat verbaasde mij ook... Uh, ja, dat, dat ik jou daar zag. Mm, ja, nou ja... Als je bekend aan het worden bent, in dit geval dan met het programma... en als je dan aan het start zat van seizoen 1... dan willen mensen natuurlijk wel veel van je weten. Ja, dat was... Uh, en uh, ja. ja, als ze dan wat vragen, ja, ik ben, ik ben een open boek... ja, vraag maar en je krijgt gewoon een eerlijk antwoord. En ja. in dit geval was dan de vraag van de, over mijn vader. Nou, ja. Ja. Uh, ik heb gewoon eerlijk antwoord erop gegeven en uh, het is gepubliceerd... In uh, bladen, zoals storing en dat soort dingen. En ja, uh, nou, weet je, ik uh, kan er maar vanaf zijn, ja. ja <laughs> ik nee, ik sta er heel nuchter in. Ik bedoel, uh, als mensen dat willen weten en als mensen dat willen, willen lezen, ja, uh, ja, gaat je gang. Mij, mij maakt het niet zo veel nee. uit eigenlijk. Want uh, je hebt nog goed contact met je moeder, hè? Ja, zeker. Die, die zit ik wel gewoon wel. elke dag. Ja. En uh, natuurlijk ook mijn broertjes. Ja. En uh, ja, we zijn gewoon een hele hechte familie, gewoon ja. met zullen. Nou ja, leuk, gezellig. Toch? Ja, toch? Ja. <laughs> Zo kan dat ook. Ja, toch? Hey, en, uh, maar dat heeft verder geen, geen invloed gehad op, uh, op dergelijke zaken. Tenminste, met de muziek eigenlijk. Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb die man voor de rest ook verder niet gekend. En uh, voor mij is mijn vader dan natuurlijk Antonio. Antonio Horsken en zijn ja. vrienden, die zijn mijn vaders. Ja. En vandaar dat ik dan uh, ja, het zingen eigenlijk gewoon een beetje uh, ja, heb geleerd... En, op het idee kwam om te gaan zingen. Ja, want het uh, programma, dat was... Uh, ik geloof in mij, geloof ik, ja, ja, dat klopt helemaal. Ja. En, en wat, wat uh, kun je daar dan wat over vertellen, over het programma? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk drie seizoenen gedraaid. Het ja. eerste seizoen, dat was... Uh, ja, eigenlijk gewoon een beetje ons leren kennen. En dan heb ik het niet natuurlijk over mij alleen... maar dan heb ik het ook over Rutger, Joon Kettenburg, Daria. Nou, noemt iedereen maar op. Die ja. moeten gewoon eigenlijk leren kennen. En gewoon ja. kijken hoe het Nederlands publiek op ons zou reageren. En nou ja, uiteindelijk dat bleek gewoon heel goed te gaan. En het, het programma uh, werd gewoon heel erg goed ontvangen. En toen in seizoen 2, toen uh, mochten we het Zingerdoom in. Dat was natuurlijk ook een droom gewoon. Ja. En uh, twee concerten daar gegeven. En het was gewoon, ja, top. Uit daar, vanuit daar hebben we ook uh, onze eerste single zinkfeest en dans elke dag uh, uitgebracht. Ja. En toen uiteindelijk toen, uh, gingen we in seizoen 3. Toen gingen we naar. Uh, Weet je dat daar ook? Caruela. Nee, ik kwam even niet op de naam. <laughs> maar ja. uh, naar Spanje dus. Ja, ja. En toen kwam het uh, liedje Un Dos uh, Cerveza. Ja, ik ja, ja. toen uh, uit. Oftewel 1, 2, 3 bieren. Ja. <laughs> nee, maar Nee, goed, maar uh, ik heb drie ongelooflijke leuke seizoenen gedraaid met die jongens. En uh, ja, ik weet voor de rest niks over een seizoen 4. Maar als we het gaan maken, dan. Uh, ja. Mijn steun hebben ze. Bel me ja. maar weer. Ik vond het leuk, die drie seizoenen. Dus dan ja, geen vierde naam vastplakken Ja, want wil, dat wilde ik eigenlijk net vragen. Hebben ze je op een avond voor een, voor een nieuw seizoen? Nee, niet, eigenlijk niemand van de groep uh, van ons heeft er nog wat van gehoord. Okay. Maar uh, ja, ik hoop dat het terugkomt. Ja, hé, hey, um, gaan we dadelijk... Uh, ja, we gaan dadelijk gewoon dat, dat ene nummer onder stress. Uh, services uh, gaan we ook nog even lekker tussendoor draaien. Ja, nou, wel niet. Dat ja, is toch? toch een leuk liedje. Ja, toch? Hé, hey, uh, maar we gaan eerst uh, het nummer van jou draaien natuurlijk. Laat mij maar lekker dromen. Helemaal top. Dan moet je wel de schijf openzetten natuurlijk. E <laughs> Lekker, hè? Ja, toch? Ja. Uh, mooie dame in, in, in, in ja, zo'n bad buiten. Ja, sowieso was dat hele huis was, uh, enorm. Laat ik het zo ja. even omschrijven. Ja. Een villa'tje, zeg maar. Ja, ja. Mooie villa. In ieder geval met een jacuzzi. Ja. ja. En dat was één van de. Oké. Okay, ja. <lacht> ja, sommige mensen. Hé, hey, maar uh, ja. Uh, ik, ho ik hoop het jou, uh, jou ook uh, ooit te zien doen uh, voor jezelf. Ja, nou, ik hoop het. Eh, ik bedoel, <laughs> even doorzingen, <hè>? Even doorbijten. <laughs> hey, um, ik heb uh, het volgende nummer van jou, uh, Laat je gaan. Ja, het ja. nummer waar we al was begonnen. Ja. Waar uh, mijn doorbraak tussen aanhalingstekens uh, ik aan heb te danken. Ja. Het, uh, wie zat daar achter? Dat was Roy Otters. En daar heb ik heel lang mee samengewerkt. Echt vanaf mijn allereerste single. En uh, ja, eigenlijk was dit gewoon, een, uh, gewoon om weer een, een liedje gewoon weer uit te brengen eigenlijk. En dat het dan zo'n hit mag worden... ja, dat kan je alleen maar van dromen. Ja, en het is gelukt. Het is gelukt, ja. ja dat, het was eigenlijk gewoon weer, gewoon weer een singeltje opnemen, zeg maar. Ja. En, en ja, eigenlijk niet echt de bedoeling om echt door te breken... maar door het programma en door TikTok, ook met name... Ja omdat er een dansje op uh, verzonnen is, ja, dan, dan ja, ga je viraal. Ja, ja want ik heb uh, ook verschillende uh, remixen en alles voorbij uh, horen ook. komen. <laughs> dus ook, ja, er is ook. heel wat mee, uh, mee gedaan. Zeker. En, uh, ja. Nou ja, ik, ik bedoel, uh, in positieve zin. Ja, ja, ja. Nee? en ik vind het gewoon ook leuk dat mensen me nu nog steeds, als ze me mogen boeken, dat ze altijd standaard op gaan mij boeken, zeg maar. Ja, oké. Okay. We gaan allemaal even luisteren. Helemaal top. Zal niet op je wang zijn Als ik je aanraak, moet je niet bang zijn Geef je over, geef je helemaal En als mijn hand zachtjes over je kont Glijdt diep in de nacht desnoods Zoals de zon schijnt Geef je over, geef je helemaal Laat je gaan, laat me met je doen Waar jij alleen van droomde Laat je gaan, schreeuw het uit Beweeg maar met me mee Laat je gaan, zeg me naam Laat het je maar overkomen De passie overwint het van je En je zegt geen nee Laat me het vuur wat de brand met je delen Je hart gaat een keer als ik jou daar ga schelen Geef je over, geef je helemaal ik voel je ik koffie, je lichaam aan het trillen Je komt op het punt dat je liefste wil gillen Geef je over, geef je helemaal Laat je gaan, laat me met je doen Waar jij alleen van droomde Laat je gaan, schreeuw het uit, maar, let me mee Laat je gaan, zeg mijn naam Laat het je maar overkomen De passie overwint het van je En je zegt geen nee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 Hey, laat je, ja. gaan, ja, laat je gaan. Ja, lekker hè? Dat hij, dat heeft uh, Antonio ja. ingezongen. Oké. Okay. Nou, <laughs> ja, dat was de enige tekst die hij had. Hey. Dat was de enige tekst die hij had, ja. Nou <laughs> ah, ja, hey. Hey, hij heeft in ieder geval aan meegedaan, toch? Ja, toch? hij heeft je in ieder geval aan meegedeeld. <laughs> hey, en um, ja, oh, ik, ik, ik ga gewoon zo lekker het uh, andere plaatje draaien van Onder uh, uh, Stress, CVSS. Uh, ja. van het programma, dus uh, ik geloof in mij. Zullen we dat doen? Gelijk, ik vind het helemaal zullen we, zullen we hem gelijk erachteraan doen? Ja, ja dan gooi je maar erin. Het is jouw show. -show ja. Gooi ja. Maar, erin. Ja, maar goed, <laughs> ik bedoel, jij moet het ook leuk vinden, toch? Ja, ik vind ja. alles leuk. Ah, Oké, okay, nou. Het is zo heerlijk, ik vind het echt een feest Ik ben ook al op Dessel en op Ameland geweest Dit jaar gaan we naar Spanje en direct door naar het strand Iets dan enthousiast en al de dag verbrand In een restaurant weet ik nooit wat ik bestel Geen tapas of paella, ik neem een frikandel Want van dat Spaanse voer moet ik altijd naar de wc dat ja, zonde van mijn tijd want ik doe naar mijn stad gaan Heer Ondos de Zakken, maar zo gaat het altijd hier. Ik stuur jou wel een tikkie, dan bestel ik vast wat bier. Om los, tres, tres, sancties, senhor. Mel een hele koude pop-up op. Een paar weken lekker licht op aan de plaatje. Met de kars Andrea, op een fijne kamer. Omdat Dus ik blijf gewoon stress En dat, uh, ja, nou, daar wachten we nog eventjes mee. Want ik moet dadelijk ook nog een stukje rijden. Dus. <laughs> Ach, we zijn bijna vrij. Ja, toch? <laughs> hey, ehm. Um, uh, ja, jou, jouw ogen. Het ja dat uh, dat, uh, dat uh, is het hele begin nou ja het begon natuurlijk met een grapje het is voor kerst ja maar eigenlijk is uh, jouw ogen is eigenlijk mijn allereerste officiële ja ja en dat ik er echt uh, serieus bezig mee was zeg maar ja en en dat uh, want hoe ben je ooit begonnen uh, ben je aangespoord door uh, uh, zei je net al uh, nou, eigenlijk gewoon meerdere factoren. Ik bedoel, sowieso uh, Antonio natuurlijk. Ja. We gingen altijd met hem mee. En dan uh, kroop ik gewoon bij iedereen op het podium die aan het zingen was. Ja. Dat, dat is gewoon een, een, een feit. Uh, bij ons thuis werd ook altijd gewoon muziek gedraaid en alles. Dus ja, ik denk ook dat dat er mee te maken heeft. Ja, want... De, dus uh, ook de twee achter ja, mij, de, twee, de dames achter mij, die zijn ook de twee aanstichters... He? Van, van, van, van, van het <laughs> Nederlandse uh, uh, muziek, zeg maar. Ja, ja, en dan zeg ik wel eerlijk dat uh, bij ons thuis wordt redelijk vaak ook wel oude muziek, zeg maar, gedraaid Dus zeg maar, Johnny Jordaan, Willy Alberti, ja, Tante Leen, die, ja. die kant eruit, zeg ja. maar. Dus vandaar uh, dat ik daarmee, uh, ik ben gewoon eigenlijk met dus de, de, muziek en met levenslied ben ik opgegroeid. Ja, dus kunnen we kunnen geen Herman Brood horen of. Uh, ja, eigenlijk van alle als het, als, het maar leu, als het maar leuke muziek was en als ja. het maar uh, uh, ja, goed in de oren lag, dan werd het eigenlijk wel een beetje gedraaid, zeg maar. Qua ja, oude muziek. Ja, goed. Maar uh, ik denk dat uh, de oma's dus uh, uh, een beetje van de Amsterdamse medley uh, houden. Toch? Ja, hè? Ja, ja, ja. We horen, ja. ja, ja. <laughs> nou ja, misschien kunnen we er zo nog eentje vinden. Want er uh, zal ongetwijfeld wel ergens uh, in de playlist nog uh, wat uh, ja, Amsterdam staan. En uh, nou ja, we gaan eerst eventjes uh, uh, jouw nummer draaien. Jouw ogen, waar het ooit uh, allemaal officieel mee begonnen is. En uh, we gaan er zo nog eventjes uh, bellen met de uh, wilde brouwen tussendoor. Oh, helemaal dus, uh, top. Helemaal ja. leuk. Ja. gaan we doen. En ik kon mijn ogen niet geloven Jouw blik die lacht, ik wist niet wat ik zag En ik wilde haar alles beloven Kom dichter bij me Kom even bij me staan, kom in mijn armen Je zet mijn hart in vuur vlam Jouw ogen zie ik in me drogen als ik dan weer eens aan je denk Want zonder haar ben ik verloren Zij is zo mooi als een geschef Door jou wil ik nu gaan dansen Nou, hoe klinkt dat, uh, Wil? Ja, hartstikke leuk, joh! Leuk, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Hey, goeie. Kijk, ik, ik, ken, ik ken hem natuurlijk al want toen hij een klein jochtje was en net begonnen, hè? Ja, ja, ja, dat is inmiddels alweer wat jaren is geleden, hè? Ja. ja, ja, ja, toen kwam hij nog met beide oma's in de studio bij mij gezellig op bezoek met zijn eerste singeltje. Ja, ja leuk, hè? A hij wist niet wat hem overkwam. <laughs> ja, en, daar zit een kern van waarheid <laughs> in, Wil. Wat <laughs> zeg je nou, Gio? Ik zeg, daar, daar zit wel een kern van waarheid in, ja? ja? Ja, want je wist niet wat ik allemaal ging vragen. En, uh, en je je was, die zei al tegen mij, hij is zo zenuwachtig. <laughs> Dan weet niet wat hij allemaal voor vragen gaat krijgen. Want volgens mij was de eerste studiobezoek was volgens mij bij mij in de studio toen. Klopt, klopt. Ja. Ja, ja en uh, ja, hier was hij ook met zijn eerste single. Ja, ook. Ja, kijk. Ja. ja, en toen was hij ook zo in hem hoor, Wil. Maar het is uh, gelukkig uh, goed gekomen. Ja, daarom, joh. Hij doet het hartstikke goed. Hij blijft lekker mooie singles uitbrengen. En dat, is, uh, dat is gewoon het voornaamste. Ja. En als hij gewoon lekker, lekker zichzelf blijft en in zijn eigen schoentjes blijft lopen, is er niks mis met die jongen. Nee, absoluut niet. Nee. Dat bedoel ik. Ik zeg, ik zie hem in ieder geval groeien en uh, de muziek gaat mee. Dus uh, ja. Ja, sowieso lekker. Ja, toch? Hé, hey, uh, ja, ja komt door de liefde. Dat komt door de liefde. Ja, kijk, daar <lacht> hebben wij ook mee te maken. Hè. De liefde. Ja. De liefde was de was die mij eh, toch de positieve kant in helpen en dat hij door blijft gaan en steunen in alles. Ja. Nou ja, ik heb dat uit mijn maga En zeker in deze moeilijke tijden is het heel hard nodig dat we steun nodig hebben. Want ja, op een gegeven moment raak je toch in een dipje als je meemaakt. Uh, ik heb natuurlijk in 2020 70 uh, optredens die in één keer geanalyseerd zijn. Ja, ja. Nou ja, dat is toch, toch eigenlijk een van mijn hoofdbronnen van de inkomsten. Ja. Maar nou ja, die vallen in één keer weg. En gelukkig heb ik daarnaast een overnieuw wat eigenlijk dusdanig omhoog gegaan is vanwege de CO2- en de klimaattoestanden. dat alles vergroen moet worden. Dus met het ene bedrijf hou ik momenteel het andere een beetje in leven. Ja, nee, want uh, ja, ja, je moet wel, hé. Ja, ja, ja, en eigenlijk ook, de, de single uh, dat komt door de liefde, is eigenlijk al een single die vorig jaar uh, uitgebracht zou worden. Ja. Alleen uh, omdat er toen bij een optreden, een heleboel mensen aan mij vroegen, was een optreden waar we allemaal afstand moesten bewaren van, joh, wil, zouden we ooit een knuffel op een zoet mogen geven? en nou, toen dacht ik, dat is een mooie titel voor een tekst en die hebben we toen geschreven ja. en, die was, en die was dan weet je, die was binnen vier weken stond die, uh, lag die op de promotieplank bij Dennis ja, ja. dus ja, dat ging eigenlijk heel snel en deze die hebben we nu afgebracht omdat we toch die single niet wilden laten liggen en ik had hem nog niet te vals inhaken zeg maar, de combinatie Nou, die hebben we nu dan wel en ja. uh, ik heb heel veel steun aan mijn maga gehad, want we hebben natuurlijk ook uh, wat tegenslagen gehad mijn broer is uh, komen te overlijden mijn moeder kreeg uh, covid en ja uh, yeah. Dan uh, Mijn schoonmoeder is overleefd, dus je krijgt alles een beetje in één keer bij elkaar. Ja. En dan, uh, ja, dan uh, op een gegeven moment zit Jeff in de dippie. En ze hebben toch lekker de lekkere, positieve kant ingepraat. En we hebben nu gezegd, we kijken alleen maar vooruit en niet maar achterom. Nee, inderdaad. Want uh, ja, uh, dan word je, uh, ik zeg altijd achterom kijken, daar word je toch niet vrolijk van. Nee, daarom. Je ziet vaak alleen maar ellende, maar er zijn ook leuke dingen. Maar die moet je uh, in je herinneringen uh, koesten. Ja, inderdaad. Die uh, zeg ik altijd, uh, die dingen moet je koesteren En... Uh, de rest eigenlijk vergeten. Zover ja, mogelijk waar, op de achtergrond. Ja, He? ja. ja. Hey, maar uh, wie, is, wie is er schuldig aan, uh, aan deze titel? Nou ja, en de, we, we hebben hem bij Geo allemaal op de plank liggen. En uh, schuldig aan deze titel is eigenlijk dat hij er al lag. En uh, met die titel dat komt door de liefde. En uh, bij het uitwerken bleek dus ook gewoon dat de single was. Die uitermate geschikt was voor mij omdat ik hem nog niet had. En we hebben, ja, ik ben natuurlijk ook op zangles en we zijn erachter gekomen uiteindelijk dat het laag van mijn stembanden nooit gebruikt is. Aha. Dus een officiële stem was eigenlijk nog nooit echt helemaal ontwikkeld. En uh, ja, dat, dat verschil hoor je eigenlijk al met voor een knuffel en een zoen is, uh, is na deze opgenomen. Ja. En daar hoor je eigenlijk het verschil dat de stem beter genuanceerd is. Het is een donkere stem die heel goed bij me past. Zeggen de meeste dj's van de radio stations, dus... Ook mijn fans die zeggen het is wel even wennen, maar het is weer een nieuwe wil. En ja. Ja, we, zijn, we zijn toch alweer bezig aan wat nieuws, eh, zeg maar, van laag naar hoog, een beetje de nuance in de overgangen en zo eh, flink aanscherpen. Maar ja, ook door corona ligt dat ook een beetje plat. Ja, nou ja, je weet wil uh, je bent nooit oud om te leren. Daarom. En uh, ik leer nog steeds bij en ik ontwikkel nog steeds meer en uh, dat komt alleen maar goed natuurlijk. Zo is dat. Hey, we, we gaan lekker uh, het nummer draaien. Dus ik zou zeggen, kondig yes. hem lekker aan. En dan kunnen we ook zo nou. weer uh, verder met Gio, want die moet ook zo weer naar huis natuurlijk. Is goed, voor alle luisteraars natuurlijk, Zandvoort, FM en uh, ja, Gio. Uh, luister maar lekker mee en jij succes en uh, pas op jezelf op elkaar. En uh, geniet van de nieuwe single van Wilde dat komt door de liefde. Hé hey, Wil, dankjewel en nog een heel goed weekend. Jo, eh? hetzelfde. Hé, hey, groetjes. Bye bye. Hoi. Hoi. Morgens mag beef ik de wolken, want aan mijn linkerzijde, daar lig jij. En ik kan het nog steeds niet echt geloven. Ja, eventjes, uh, ja een andere stem, dus uh, ja, zoals, wat ja, anders. zoals we <laughs> gewend zijn eigenlijk. De, de, de lage bassen die komen erbij weer uit nu. Ja, <laughs> hey. even wat anders. Ja, ja. Ja. Wel een, leuk, ja. uh, wel een ja. leuk liedje. Ja, een beetje een soort uh, ja, tussen een wals en een uh, bellet. Ja. Eigenlijk een beetje. Hé, hey. even kijken. Ik, ik, ik, ik ga uh, eerst nog een... Plaatje voor jou draaien en dan, uh, dan draaien we nog een uh, lekkere Amsterdamse Maaienzingen. Oké, okay, top. Ja. Hey, ja, um, uh, even kijken hoor. Mijn hart. Ja, ook ja. weer een tijdje geleden. Ja. Dat is ook een, uh, een, uh, een tikje terug. Ja, 2019 kan dat? Um, ja, geloof ik wel, ja. 2019, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. want deze die kwam uh, voor Laatje Gaan. Ja, Laatje Gaan, dat was 2020. Ja, hey, klopt inderdaad, 2019. Ja, zie ik hier staan. Hé, hey, en uh, ja, hoe is deze tot stand uh, gebracht? Ja, dat was wel eigenlijk gewoon in die... Uh, ja, eigenlijk gewoon weer die flow van ook waar ik in ging met laatje gaan. Gewoon uh, lekker liedjes uitbrengen en gewoon uh, een beetje tussen haakjes experimenteren. Ja. En uh, ja, het is ook een hele leuke plaat geworden natuurlijk. Ook weer bij Roy opgenomen natuurlijk. Ja. En de clip die heeft uh, Roy Otters ook opgenomen. En dat was bij de watervallen in... Kroatië? Nee, ik... In... <laughs> oh, loene. Ja. Ah. Ik kwam loene. er even niet meer uit. Ik wist zeggen. Ik, weet, ik wist niet meer hoe het, uh, het heette, het plaatje. Maar okay. het, het is ook een hele leuke clip geworden. Ja. En uh, ja, hij wordt eigenlijk nog steeds wel een beetje overal gedraaid. Ik bedoel, uh, stiekem vinden mensen het ook een hele leuke plaat. Dus... Heel stiekem dat Nee, maar ik bedoel, hij wordt wel allemaal natuurlijk ondergesneeld door wat ik nu doe. Dus laat gaan, laat mij maar lekker dromen. Ja, dit is net even een andere genre. En natuurlijk de liedjes van, ik geloof mij, daardoor wordt hij een beetje ondergesneeld. Ja. Maar soms komt hij wel nog eventjes naar boven en dan hoor ik wel mensen van... Oh ja, dit is eigenlijk wel een heel leuk liedje van je. Ja, zoals vandaag. Ja. Hier bij CFM Entertainment voor u tot de klokjes zo'n 7 uur. En ja, cheers zeker. Is hier aanwezig in de studio. En wij gaan een plaatje draaien. die hart. Mijn hart inderdaad. Het was een nacht uit duizend dromen, die ik nooit meer zal vergeten Zo sensueel wat zo, oh, ik ben verliefd, dat mag je weten Jij en ik dicht bij elkaar zat, en je lichaam raakt het mijne het is net als in een sprookje met een heel romantisch einde Jij met je donkere ogen, kom en verleid me Mijn adem klopt voor jou en dat doet me zweven. Jij met je donkere ogen blijft altijd bij me. Niet voor een nacht maar wel voor mijn hele leven. Wat drinken, laat het nooit meer overgaan Jij met je donkere ogen waar ik niet aan kan staan, zou je altijd willen kussen, om mijn liefde te verklaren Ja echt, ik weet het zeker, want jij bent voor mij de ware Jij met je donkere ogen, kom en verleid me En dat doet me zweven. Jij met je donkere ogen blijft altijd bij me. Baby En op 106.9 op de FM. band en natuurlijk DAB 6A. En natuurlijk ja, ook op internet. En op de app, mobiele app. Overal kun je ons behoren, beluisteren, bekijken. En noem maar op. Hey, um, Gio, we gaan eventjes een, een lekkere gouden oude draaien uit, uh, uit Amsterdam, he? Ja, ja ja, ja, ja. Willy Alberti. Ja. Je kent hem. Ja, ik ken hem. Uh, ik dacht eerst dat het een andere, je, je, dat het een andere was. Maar, ja, nee. nou, gezien jouw leeftijd natuurlijk. Uh, ja, ken ik hem niet, ja. maar. <laughs> nee, maar goed, uh, je, oh, ken, je, je kent wel de muziek. Hè. Ik ja, neem, ik ken de muziek uh, op en top. Uh, uh, ik neem aan uh, dat je zijn dochter kent, Wille, Willeke Alberti. Ook. En. Uh, nou ja, iedereen, iedereen eigenlijk wel. Iedereen kent Willeke Alberti en Willy Alberti. En uh, ja, nou ja, de zoon daarvan, natuurlijk, Johnny de Mol. Ook. Dus ja. Ons kent ons. Hé, hey, um, dames, we gaan uh, gewoon uh, een lekkere uh, we houden ingooien... Willy ja, Alberti. En uh, ja, die is getiteld Liefde. Ja, toch? Alleen ja, Willy wil niet. Oh, ik, ik wou net zeggen, wat blijft Willy. <laughs> liefde, gaat toch altijd weer om liefde. Het is een vonk die overspringt... Wordt een vlam die fel gaat branden. Liefde gaat toch altijd weer om liefde? Als je het eenmaal hebt gevoeld, neem het dan met beide handen. Liefde staat gelezen in heeft nog nooit iemand bedrogen.